geeft geef u maar even hier, dan wikkel ik dat zelf even af. Zo, kom hier, ja. Hallo, ja? Ja, vrijwiel hier, ah. U heeft mijn boek gevonden, geweldig! Nee, nee, nee hoor, hoef het echt niet te komen brengen hoor. Ben je gek? Nee, doe vooral geen moeite, nee, ben mal. Nee hoor, u kunt het me gewoon via de telefoon even voorlezen. Ja, ik was gebleven op bladzijde 150. Hallo? Hallo? Opgehangen. Nou. Daar onderbreek je dan legaal juridisch werk voor... om even met zo'n man te praten. Legaal werk? U zat een kruiswoordpuzzel op te lossen. Nou, en nou en? Is dat soms illegaal? Nou, wat het er toch over hebben, zeg... is uh, Ravelli vanmorgen al op kantoor geweest? Uh, nee, meneer Flywiel. Zo, mooi is dat. Nou, als hij komt, zeg hem dan dat hij naar het postkantoor moet gaan... om daar al onze inktpotjes bij te vullen...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 Als hij maar niet denkt hè, dat ik dat allemaal van een pik, mis Dimple, schrijf een brief naar die slang en deel hem mee dat ik op zijn twee dollar spuug. En, en laat hem weten dat als hij het lef heeft hier in de buurt te komen, hè, dat ik dan al zijn ribben zal kneuzen. Hm. Oh, daar komt uw assistent, heer Belly, geloof ik, aan. Hallo, pas. hallo, mis Dimple. Ja, probeer niet gelijk weer van onderwerp te veranderen, Ravelli. Waar heb je gezeten? Ik was bij de kapperbaas. Lekker kort weer, hè? Ja, je haar laten knippen tijdens kantooruren. Ja, tijdens kantooruren groeit het toch ook. Ja. <lacht> laat het duidelijk zijn, Ravelli. Tijdens kantooruren concentreer jij je, je op je werk. En je haar laat je thuis groeien. Is dat begrepen? Advocatenkantoor kantoorvlei wil juist in Ja, meneer Ravelli is hier. Met wie spreek ik? Met wie? Meneer Ravelli, er is een meneer aan de telefoon voor u en die zegt dat hij Tientelle Blue Eye heet. Ja, dat klopt. Dat is mijn lieve prijsboksen. Geef mij de telefoon maar, Miss Dippel. Hallo, tientelle. Hoe voel je, je nou? Mooi zo. Ja, mooi zo. Mm, mooi zo. Ja. Tot kijk. Klaas, ik heb vlecht nieuws.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 Die tientallen Bloei, hij gaat een hoop geld voor ons verdienen. Hij tekent een contract bij me, zodra hij even leren schrijven. Nee, die is goed, zeg. Die is goed. En wie moet er dan voor jou tekenen? Bloei, dat is hij ook aan het leren. Let op, baas. Binnenkort bezitten bij onze eigen prijsvechter. Bezitten? hier en onmiddellijk naar de Lommet en vraag wat we voor hem kunnen krijgen. Graag, baas. Maar na dat laatste gevecht... ...heeft hij in ieder geval een nieuw kunstgebit nodig. Binnen! Neemt u me niet kwalijk...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 ...die mij zekerheid bieden. Ja. Geeft u, een ja. snel, hoogwaardig ja. en trefzeker object. Ben ik nu duidelijk genoeg? Volgrijpt duidelijk, mevrouw. Ik bezorg u een snel, hoogwaardig en trefzeker object. Graag. Maar ik moet u waarschuwen, het wordt een prijsbokser. <lacht> Ja, blijft u even in de lijn, alstublieft. Meneer gaat ik tot dat voor u te pakken, hoor. Mooi zo. Zal ik even praten? Hallo. Hoe maakt u het? Is mevrouw Willeby thuis? Ja. Nou, zou u dan, als ze straks uitgaat, willen zeggen dat ik haar gebeld heb? Tot ziens. Wat? Ook wil ze zelf met me praten? Oké. Hallo, mevrouw Willeby. Hoe maakt u het? Oh, dat is nou jammer, zeg. U moet het bed houden. Een zachte poten er dan onderuit, hè?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 Waarom zeg jij tegen mij hallo bloemkool, hoor? Bedoel jij daar soms wat mee? Ja, dus omdat jij toevallig een paar bloemkooloren hebt... ...zou ik geen hallo tegen jou mogen zeggen. Ja, ja, ja, ja. Nou pleurt maar in mijn pet, hoor. Die stadhuistaal begrijp ik toch niet. Hé, hey, maar meneer Vleiwil heeft me gezegd dat ik nieuwe spulletjes zou krijgen. Schoenen en een broek en, nou uh, ja, hoe dat allemaal verder heet. Kijk eens, jongen, alles zit in deze sporttas. Hé! Hey. Hé, hey, er zit maar één schoen in. Ja, dat is toch meer dan voldoende, Blue Eye... ...voor die paar tellen dat jij op je benen staat. <lacht> nou, moet je die rode sokken zien? Kleert toch wat een kleur? Die sokken schreeuwen gewoon. Nee, die houden je voeten wakker, begrijp je wel? Nou, kom op, Tien. Hé, hey, we gaan trainen. Mok dan doen? Nou, ik had gedacht aan een stevige looptraining... ...een duur loop naar het strand. Ja, de ballen, man. Dat is zeker tien kilometer. Ja, we zijn je nou te zorgen? 10 kilometer, ik loop toch met je mee. Nou, heen. Nou, dat is nog maar 5 kilometer de man. <lacht> huh? Oh ja, ja, ik heb je niet al gedacht. Hé, hey, kom op, al, hoor. Ja. Daar heb je de grote baas, meneer Flywheel. Oh, oh eh, dag, meneer Flywiel. Eh, ik, eh, ik zal u eens even wat vertellen. Nee, niet op dit moment, bloei. Ik heb net een zware dag in de rechtszaal achter de rug. Wat ja, is er gebeurd, baas? Oh, een of andere geluipert. Die mijn cliënt van beschuldigde een rundlederen zitbank te hebben gestolen. Maar nou, u hebt de zaak voor zeker wel gewonnen. Ja, ja. Uiteindelijk hebben we een compromis voor de rechter bereikt, hè? De eigenaar krijgt de bank terug. En mijn cliënt mag een maand zitten. Meneer. Meneer Vleiwiel. Meneer Vleiwiel, ja. ik maak me zorgen voor morgen. Ik heb voor geen stuur voor. Ja, maar morgen wel, jongen. Morgen ben je een prima voor hem, ik laat je vechten met een corset om. Ja. Trouwens, ik zal die conditie van jou eens even testen. Raveli, pak een paar bokselsschoenen voor me. Ik zal die Blueha hier eens een paar linkse directen verkopen. Ja, ja. zeg. Als je me niet denkt dat ik daar geld voor heb. Ik kan nergens een paar bokselsschoenen vinden, baas. Maar ik heb hier een klapstoel. Dan kan ik er wel even klappen mee geven. Wacht eens even. Geld? Wat vang ik eigenlijk voor morgen? Nou, nou, nou, dat, dat heb ik toevallig.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 Ik denk dat Ravelli meer recht heeft op die 2,80 dollar dan jij. O, oh, hoe ken dat nou? Meneer Ravelli had het over een gevecht waar een duizend dollar beurs op stond. Jawel, Blue Eye, maar voor het geld dat jij morgenavond verdient... heb je toch geen beurs nodig? Dus nou ga jij mij vertellen dat ik morgen helemaal, helemaal niks krijg. Ja, nou, nou, nu niet opgewonden worden, Blue Eye. Ik heb iets voor jou gekocht. O, oh, oh, wat heb je dan gekocht? De scheidsrechter. Oh. Oh. Ik word helemaal ziek voor dat mens. Mist ik ga in het privé-kantoor zitten. Dus zeg maar dat ik er niet ben. Oh ja, maar denk maar niet dat ze dat voor mij geloven. Oké, okay, dan blijf ik nog even. En dan vertel ik het er zelf wel. heren, ik ben... Kijk aan, hè. Onze eigen lieve mevrouw Willemey, Die er steeds maar knapper en knapper uit gaat zien, hè. Oh, oh, meneer Fluij, heel erg overdreigd. Ja, misschien wel, ja. Maar aan de andere kant, hè... Zult u toch moeten toegeven dat u er onmogelijk nog lelijker uit kunt gaan zien? Ja, nou, uh, laten we niet persoonlijk worden, meneer Fabio. Nee, maar... Ik heb nog eens goed nagedacht over die wonderlijke investering... ...waartoe u mij hebt overhaald. Ja, ja ik bedoel die prijsbokser. Waarom zeg jij wonderlijk? Bedoelt jij daar soms wat mee? Ik heb niks meer aantrekken, Blue Eye. Mevrouw is een amateur. Nou, nou ja, die, zo die zogenaamde zwaargewicht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 is toch wel de druppel die de emmer doet overlopen? Oh. Ik heb genoeg van al dat gedoe, genoeg van u, genoeg van uw prijsboxen. Nee, alsjeblieft, alsjeblieft, laat, laat hem niet in de steek, mevrouwtje, niet nu, echt niet. Tientallen hij heeft zo pal voor een wedstrijd... een, een zachte vrouwenhand nodig. Oh, nice. ja. Kijk hem daar nou staan. Hè. Net een groot kind. Ah, u zou hem eens moeten zien... als hij bezig is met het vouwen van papieren hoedjes. Ah. Ja, nou, nou, Meneer Flywheel, het, het spijt me zeer, maar... Meneer Ravelli! Hoe voel ik dat nou goed? Stak u daar uw hand in mijn...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 5000 dollar op een overwinning van tientallen blue-eye. Ja. Hé, hey, uh, luister slim. Zoals ik het bekijk, loopt dit gevecht op zijn hand. Die daar met die enge kop gaat zo voor Orchidee. Ren naar de kleedhokken van Blue Eye en Wilson en zegt die twee dat op moeten schieten. Over een paar minuten en zij zijn zo in de bak. Dat is oké, okay, meneer Jackson. Binnen! De match 10, teller Blue Eye Cyclone Wilson gaat iets eerder beginnen, meneer Vrijwil. Eh, meneer Jackson, wil dat u klaar staat. Ja? Oh, oké, okay, oké. Okay. Ren dan onmiddellijk naar de kleedkamer van Cycloontje Wilson. En zeg hem dat hij als de donder hier naartoe komt voor een laatste repetitie. Uh, ja, ik weet niet meer wat ik het over heb, maar ik zal het hem zeggen, ja. Uh.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 Binnen. Hallo, baas. Hallo, Bloei. Hey. Ben je bent nou eindelijk, Ravelli. Had je toch gezegd dat je vandaag echt op tijd moest komen? Om u de waarheid te zeggen, baas, u bent te laat van huis gegaan om op tijd te zijn. Waarom ben je dan niet vroeger van huis gegaan? Dat ging niet. Ik was te laat om vroeger te zijn...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 Wil jij mij vertellen dat de man die hier over drie minuten moet boksen thuis onder zeil ligt? Nee, gewoon onder een deken. Ik heb hem samen met zijn hospita met pijn en veel moeite in bed gekregen. En nou ja, het Meneer Plywiel, afgerestelijk nieuws. Wilt u hem ons laten zitten? Hij is pleiten. We kunnen hem nergens vinden. Ja nou, geen paniek meneer Jackson, geen nee, paniek, paniek hè. Nee, nee, nee, nee. Blue Eye hier is op zijn best als hij in zijn eentje vecht. Nee, we moeten een knakkerziekte vinden die tegen Blue in de ring kan staan. En we hebben het daar nog exact als we het halen twee minuten ben je meneer Jackson, geloof me nou. Als ik geen bril droeg, dan zou ik het zelf doen. Ravelli, daar ben jij de enige die overblijft. Nee, jij blijft over, ja. Ik wil niet tegen Blue vechten. Je hebt toch wel ergens een bril. Ja, nou, de zeggen niet zeuren Ravelli. Jij vecht in de plaats van Wils. Oké, oké. En iemand anders vecht in de plaats van mij. Nou, doe die bokshandschoenen aan. Ik heb vele maar geen koude handen. Meneer Jackson, ja. hebben we het publiek niet meer in de hand. Er moet maar echt iets ja. gebeuren. Ja, maar we zijn zover, Blue Eye, Niet vergeten, hè. In, in de derde ronde ga jij neer, hè, voor vier tellen. Nee, nee ja, ja, ja. Ravelli, jij gaat neer in de vierde ronde, voor drie tellen? Nee. Ik. Nee, wacht even, voor ja, vier tellen. Wie gaat Of waar vijf? Ik dacht 2. Ja, hoe dan ook, nou ja, het maakt niet uit. De scheidsrechter is omgekocht, dus die weet precies hoe die tellen moet, hè. Heren, doe de deur maar open. Daar komen de gladiatoren. Hé, hey, baas, kunnen wij geen ander weggetje nemen? Zo lopen we mevrouw Willoughby tegen het lijf. Oh, de flywheel! Ik heb u overal gezocht. De stoel die u voor mij hebt gereserveerd staat achter een pilaar. Oh, nee, mevrouw, als u morgen terugkomt, hè, zal ik zorgen dat ze die pilaar gesloopt hebben. Ja, maar, maar, maar... ja, en als u nou zo goed wil zijn mij met rust te laten, mevrouw, dan kan ik me eindelijk op deze mes concentreren. Ravelli, Ravelli, jij stapt nou de ring binnen, hè? En denk erop, je komt er als verliezer uit. Hebben wel aan?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 ...de de Blue eye. Oh. ...en de Rode Hoek... ...Emmanuel Ravelli... ...de vriend van alle... ...liefde Fijn, dank je wel Pierre. Hé hey, hey, uh, Ravelli, wat, wat viel daar nou... uit je bokshandschoen? Een hoefwijzer? Ja, die dingen brengen toch geluk? Uh. Oké okay, jongens, daar gaan we. Help ons weg, eerste ronde. Als jullie me nodig hebben, ik zit achter de microfoon. Hallo, <tie> <tie> Dames en heren, dit is Fleibiel met zijn ronde commentaar. Met het grootste werk van de avond. <tie> en daar <tie> de vertegenwoordiger. De bloeiende van de leiding. Maar de kapperie zit knalt achter hem. Hij dat ze het maken hij zit nou in een hoek, probeert zich verwijfeld te verdedigen, Springt op meneer. Waarmee het nou bespreekt wordt, de kabaren worden en katten het nou maar aangesprongen. Wat uh, een gevecht mensen. Uh, Ik zal de microfoon even in de ring houden, zodat u het geheim en gesteun kunt horen van de gladiatoren zelf. De doffe dreunen van leer op leer, gekletst van lijf op lijf. Luister en oordeel zelf. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, een hé, hé, hé, hé, hé, een beetje hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, je hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, Eerste rond, nee, nee, nee, kan dat niet, kan niet mevrouw de... Velli, er zijn moeilijkheden De tijdwaarnemer kan nergens een horloge vinden ja, die, die, die ligt in onze, onze kleedkamer, in mijn rechterbroekzak Wat een gevecht, mensen Bluij ziet er beren sterk uit Oh, hij gaat even neer Nou ja, op de grond ziet hij er ook goed uit, hoor Luister even naar het tellen van de scheidsrechter Opstaan, Bluij Kom overeind. Ja, laat laat hem lekker ween? liggen, baas. Heeft de tijd tot tien, het is dan ja. half negen. Kom overeind, Koerwaij. Ja, Hoe moet ik in de zevelsnaam oh. aan mevrouw Willemie uitleggen? 3, 3, 3, hij de winnaar is. En waar wel? Ja, ja, ja, ja, Kom hier. Nou, dat ging niet slecht, hè, baas. Zag ik het down genoeg uit? Idioot! Je moest er niet down uitzien, je moest down gaan. We hadden toch afgesproken dat jij zou blijven liggen? Nee, dat had u nu afgesproken met Cyclone Wilson. En omdat die nog steeds in zijn bed lag, dacht ik... O, oh, jee, Bas. Misschien dat ik het toch niet helemaal goed begrepen heb. Oh. En daar komt mevrouw Willepiel Ik geloof toch dat we liever weer in de ring gaan. Meneer Vluigwiel, dat is ja. toch zeker verschrikkelijk? Meer Weer vijfduizend mannen in nee. het water gesneden voor die belachelijke weddenschap van... Rustig, rustig oh. aan mevrouwtje, kalm aan... Ik heb een bijzonder plezierige mededeling voor u. Huh? Ja, om u de waarheid te zeggen, mevrouwtje. Ik heb geen cent voor wet op dit krankzinnige gevecht. Oh? Laat staan uw vijfduizend dollar. U, u, u heeft mijn geld niet voor wet. Nee, mevrouw, oh. nee, nee, uw geld heb ik gebruikt om voor mezelf een leuk klein boerderijtje in de provincie te kopen. Uh, u heeft voor uzelf een klein boerderijtje ja, gekocht? klein boerderijtje. Van mijn ja. geld.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 Technische realisatie Ton Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Pauw.